Hallo luisteraarsjes, je luistert naar uh, Kletspraat op Ridderradio. Ja, hey, eindelijk, hij doet het, hij doet het, hij doet het, hij doet het. Het is vandaag 5 maart 2026, donderdag 5 maart 2026. En ik ga even kijken, want... Ja, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Lepen even kijken even naar de chat. Even zeggen dat het me gelukt is. Net ook, ik zit erin. Eh, uh, in. Stream, die doet dit. Ja, ja. Ja, ja, daar is hij. Ja, ik hoor op de achtergrond Sunset en Gypsy Star. Ja, vorige week eh, hebben ze ook in mijn plaats uitgezonden, toen lag ik eh, plat in het ziekenhuis. En daar ben ik weer thuis sinds eh, dinsdag. Ja, als het goed is. Ja. Ik ben benieuwd of ik mezelf terug hoor. Ja, mascotte hoort mij. Mascotte hoort mij. En het is nou 13 minuten over zeven. Oké, okay. we gaan nu verder luisteren, hè Jaap. Hé hey Jaap, welkom terug, zegt Sindri. Hallo Sindri. Mascotte, Sunset, Gypsy Star, Dirk... Ja, Treadread. Treadread. ja, dan hoor ik wel even ook op de grond. En dan ben ik weer thuis sinds dus, uh, dinsdag. Ja, ja, ja, dan ga ik even het geluid even weg. Zo hè, nou, in ieder Star. Uh, sunset, nog uh, bedankt voor de uitzending van vorige week. En zoals jullie vandaag ook nog uh, even in waren. Jullie waren nog niet zeker of ik ging uitzenden. Nou, dat was dus wel de bedoeling, maar het ging even niet. Dus ik heb even dat ding even opnieuw opgestart. Is eventjes iets anders ingetypt, en toen kwam ik op de goede MB3-dingetje. Uh, uh, en, en hij doet hij het dus wel, gelukkig. Dus nou, mensen. Ja, ja, Dread hallo. We hebben allemaal uh, Els, mascotte. Operator, uh, uh, uh, Sinri. Dirk is er ook. En Dreddred, ja. Uh, yeah. En iedereen die uh, niet op de chat zit, maar wel luistert. Dan moet ik even kijken, want ik hoor mijn eigen... Ja, nou hoor ik me beter. Zo, mensen, Nou, dan zit ik dan weer thuis, hè. En ik heb een week lang niet gerookt, hè. Goed, hè. <laughs> ik heb een week niet gerookt, man. dat is me in geen jaren voorgekomen ik rook al vanaf 1971, september, oktober 1971, ben ik begonnen met roken. ook ik echt achter elkaar ging roken. Hè? En dat eh, ik heb echt zelf eh, sigaretten ging kopen. En ik, ben, ik heb wel eens eerder gestopt hoor. Dus een keer een, een paar weken. Dus, um, uh, een paar maanden was het langs geloof ik, ergens in 1978. Geloof ik, heb ik er ook twee of drie maanden niet gerookt. Ja, Toen was ik dus zo stom dat ik me om niet lullen. Hé, hey, Els. <laughs> nou ja, oké. Okay. En de laatste keer dat ik gestopt was, de voorlaatste keer was, twee jaar geleden op mijn werk, zo'n cursus of drie jaar geleden, nee, twee jaar geleden, heb ik twee, twee dagen niet gerookt. En nou, tot nu toe uh, is dit de achtste dag al, de zeven dagen niet gerookt. Ah, ik moest wel alleen zelf die plaatjes betalen. Die werden niet vergoed. Maar dat geeft niet, want een pakje zek kost uh, net zo duur. Alleen met zo'n plaatje doe je een hele dag. En zijn doosje doen, zitten er geloof ik uh, een paar in of zo. Dus ik ben nog goedkoper uit als dat ik rook. Nou ja goed, als die plaatjes niet meer nodig zijn straks. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen behoefte aan om te roken. Af en toe heb ik wel trek hoor. Maar ik heb zoiets van nee jaap, ik wil niet weer straks in het ziekenhuis liggen, geen zin in. Maar ik zeg het, ik moet eerlijk zeggen, ziekenhuis top hoor. Ik krijg zuurstof toegevoegd en dan afbouwen en dan moet je het zelf doen hè, je longen moeten het dan zelf doen. En eh, ja, en ik had al een dag voordat ik werd opgenomen. Toen wist ik nog niet dat ik werd opgenomen hoor. Toen wilde ik al stoppen. Maar nou uh, wij het 100% zeker. Uh. En bevalt me wel, ja. <coughs> ik heb het niet meer zo erg bijna uit gehad. Weet je, ze of zo, met een verkouden, oké. Okay. Maar dat kan. En uh, ja, ik ben lekker geprikt, zo met die vinger prikken, weet je, elke dag. Oh man, ik word er gek, van. ik mijn handen ging was te voelen. Ik ga die die, die, die die dingen... Eh, uh, wie, wie? Weer gestopt met roken. Oh. Uh, ik ben sinds vandaag weer gestopt met roken. Oh, Sindri uh, is gestopt met roken. Oh, mooi man. Ja. je uh, klinkt een stuk beter. Ja, op zich zegt Sindri. Oh, dat kan best ja. Mijn stem klinkt helderder, volgens Els. En het klinkt al minder rauw. Oké. Okay. Ja, ik heb dat zelf niet in de gaten. Omdat ik natuurlijk. Ja, als je zelf hoort praten, je, ja, je weet niet beter, hè. Dus uh, een operator zegt, nu kan ik ook aan de koffie gaan zitten. Ja, uh, CP, hartstikke bedankt, hè. Doe, uh, lekker bakkie, ik zit, hier aan, aan, ik zit hier te eten, maar ik ben er niet aan toegekomen. Ik zat zo met dat ding dat hij het niet deed. Dus ik zit hier aan, aan, aan de, aan de uh, uh, hoe heet het? Mm -hmm. Ja, ik was bij de dokter. 60 graden ambulance bij de want Mijn zuurstof was te laag. Ja. Oh. Mijn Broertje heeft me opgehaald dinsdag. Maar, nou, ja. ja. ik voel me een stuk beter ook wel hoor. Ik ben net even naar de apotheek geweest om medicijnen te halen. En dan even naar Albert Heijn voor wat eten. Hier vlakbij is uh, vijf minuten lopen of zo. Maar ik had wel minder moeite, ondanks uh, ja, mijn voet uh, doet nog een beetje zeer, maar omdat ik het niet meer zo benauwd heb. Ging dat wel eigenlijk? Ja, ik moet wel rustig lopen. Hè. Ik kan niet zo gaan rennen en vliegen, dat gaat natuurlijk niet meer. Maar als we gewoon normaal lopen, dan, uh, dan valt het wel mee. van mijn werk nog een uh, fruitmond, uh, uh, uh, ja, wat is het? Een doosje vol fruit. kreeg ik thuis daar... op, op, mijn, op, mijn op het ziekenhuis gestuurd. De dag dat ik naar huis zou gaan, dus ik ben smiddags pas weggegaan. En eh, wat is dit, zo de doos was gezwaar. Ik maak het open, zit er ananas in, apost, peren, mandarijnen, eh, walnoten. <laughs> Van mijn werk, ja, toch, aardig. ja, toch, toch, wel lief, ja. <laughs> nou, en ik slaap, eh. Uh, ik slaap ook best wel uh, goed thuis. Als ja, je in het ziekenhuis was dat moeilijk in slaap komen. Maar ja, het ziekenhuis is natuurlijk anders dan thuis, hè. Maar gij, met de laatste twee dagen heb ik wel goed geslapen in het ziekenhuis. Want als ik eenmaal wakker word... Nou, ik ben niet met sirenes opgehaald, hoor. De dokter had gebeld. Ik had er wel bij vermeld dat dat niet nodig was met loeiende sirenes. Maar... Uh, maar ik, ja, ze kwamen boven en ja, ik ben wel meegelopen. Het is maar één oog die, uh, waar de dokter zit. En ik uh, ben ja, meegelopen. Mijn auto die heeft er hele week gestaan ook. Want er stond de ambulance voor mijn auto geparkeerd. Ik ben in de brancard gaan zitten. Op de brancard. In de auto. We nou, hebben ze mijn zuurstof toegediend. Naar ja, het ziekenhuis gereden. Rustig. Nou ja, de rest is historie, hè. Maar ze zijn super lieve zusters, ja, ja. ja, En het eten ook, het eten was echt heel goed, hoor. Dat moet ik echt eerlijk zeggen. Het uh, is goed eten daar. Er is niks mis mee. Geen gaarkeukentroep of zo. Nee, gewoon echt, uh, was goed eten. Ik, uh, ja. Een super aan. Verpleging en alles. Ja, ja. Hm. Ik zit baami te eten. Baami. Ja. Hm, hm, hm. ik had van de week... want dan mogen maar eigenlijk twee mensen op bezoek. Want twee broers... met een vrouw hebben mij op bezoek. En was, ja, ik heb wel veel visite. Maar ja, ze met z'n vieren. Maar er werd niks al gezegd... dus ja, ze zijn niet zo moeilijk. Want uh, ja... we zaten met drie mensen... in de zaal. één vrouw en nog een man en ik... Ja, uh, ja. Maar ja, ik zeg, ik ben blij dat ik weer thuis ben. En ik ben blij dat ik een beetje lucht heb. Hè? Oh, helemaal. Ja, ik hoor ook geen piepen meer met adem en ja. ja, Dat roken. Ik wist het niet hoor. Sinneri die zegt, dat is de eerste keer dat ik hoor dat iemand heeft gegeten in het ziekenhuis goed heeft gegeten in het ziekenhuis eet smakelijk nou, ik vond het niet vies nee, het was gewoon uh, brood en, uh, ja, en die, uh, je kon zelfs nog bestellen uit tw twintig verschillende maaltijden ik kreeg een lijstje met de foto erbij met wat wil je eten een uh, toetje nou, ik kreeg dan, het begon, zeg maar, zaken zou het zo zeggen, ochtends met eh, brood, dan ook twee boterhammen, met kaas of met jam, wat je wil. Een bakje koffie erbij. En dan, eh, tussen de middag ook nog een weer, ook met eh, koffie als je wil, of thee, wat je, waar je trek in hebt. S'avonds eh, warm eten, en daarna kon je nog een bakje koffie krijgen, later op de avond. En, uh, en ik mocht ook gewoon lopen, hè. ik mocht gewoon de bed uit. Ja, ik bedoel, uh, kon je naar beneden of zo, weet je. Maar ja, uh, heb een krantje gekocht. <laughs> maar uh, ja, oké. Okay. En ja... Uh, yeah. Maar vroeger, ja, vroeger hoor je wel eens over gaarkeuken, een soort gaarkeuken, zo'n steunkeuken. En dan kruis je zo'n zo grote ketel, wat ze in die bejaardentrages ook hebben. Dan wordt dat eten gesteund en dat schijnt niet zo lekker te zijn, heb ik wel eens gehoord. Ik weet niet, want ik heb het nooit gegeten, maar ik kan me wel iets voorstellen, ja. Maar echt zo'n... Zo Zo'n, ja, hoe zal ik het zeggen. Zo'n, uh, Zo'n stoom, stoomgekookte uh, voedsel. Zo'n heette zo drukketel. Zie ik dat al helemaal voor me. En dan heb je een grote pollepel, En zo katlarts. Zo op je bord, zo dat er de spetters rondvliegen. <laughs> en, eh. Uh, <lacht> oh, ik zie het al helemaal voor me zeg. kalatsje hij <lacht> blijft van het plafond plakken oh, ja ik moet er niet aan denken zeg. nee maar dat eten was echt goed hoor. Ja, als het eigenlijk wordt allemaal anders hè. Had het gaat misschien wel via magnetronen weet ik veel maar het zag toch goed hard ook in eten echt... ja, ik vond het wel lekker ja ja, als je zwaar maar als je... Eh, maar van... Eh, dan rookt u, ik nou, ik ben, ik ben uh, eigenlijk al gestopt. Maar nou, oké. Okay. Nou, als ze blijft roken, dan geneest het niet. Dan blijft het zo. En dan heb je vaker last van een longaanval. Het is de allereerste keer dat ik een longaanval heb. Ik had het zo en het ging maar niet over. Vroeger ging het nog wel eens over, wij zien het beneden Maar het bleef maar aan de gang. Dus ik durfde bijna niet te slapen, joh. Thuis, hè? voordat ik het ziekenhuis zag. Ik was wel ook al in de ziektewet hoor. Ik was maar ook al ziek gemeld. En dan had het bij naar huis. Toen kwam vorige week de, de schoonmaakster vorige week donderdag. Zo, moet ik een ambulance bellen. Of nee, de, nou ja, dat was donderdag. al. Ja. ik een ambulance bedenk. Nee, ik ga wel naar de huisdokter. Dus ik naar de huisdokter toen zij wegging. Dus lag ik alsnog in het ziekenhuis dus. Een week geleden, ja. Een week geleden ben ik binnengegaan. Ja. Maar goed, ik ben wel lekker thuis. Het is nou een week verder. Een week na de opname. Dinsdag naar huis, afgelopen dinsdag. En morgen is vrijdag, dat is mijn officiële vrije dag. Maar ik zit nog steeds in de ziekte, en ik hoor het allemaal wel wat ze gaan doen. En nog een paar maandjes, maandjes of uh, vijf, we kijken wat het nou of maart, hè? April, mei, juni, juli, augustus, nou. Ja, yeah, nog vijf maanden. Ja, nog vijf maanden. Ik hoop dat ze zeggen van joh, laat maar lekker thuis wezen. Uh, maar ja, ik ben voorlopig, uh, laat ze me met mijn rust. Dus uh, Ja, heel moet ik moet nog gaan werken, joh. Ik heb daar toch genoeg te doen hoor, ga nu. Om nu alles toch op mijn gemak hier. Ja, dat klopt, Serena. Ik heb een week niet geruikt. Klopt. En mijn stem klinkt anders. Ja, dat kan kunnen hoor. Ja, een week geleden heb ik opgenomen. Nou, toen hoorde ik dat uh, jullie mijn uitzending hadden overgenomen. Gewoon lief, ja. ja. Doe maar lekker rustig aan, lieve Jaap. Uh, ja. Doe maar lekker rustig aan, Jaap, zegt Sunset. Ja. We gaan op mijn gemakkie. Maar ik ben blij dat ik gestopt ben met mijn roken, hoor. Zo, scheelt er ook benauwd uit. Ik heb er ook niet meer benauwd gehad, eerlijk gezegd, sinds, uh, sinds dat ik uh, uit het ziekenhuis ben. Die laatste twee dagen in het ziekenhuis, als ik gevend wakker word, als ik, ik strek me uit, is het teken dat ik goed geslapen heb. En ik merkte het ook wel. Ik voelde me ook kip lekker. Dat voelde ze ook. Hè? Hoe voelt u zich dit en dat? Ja, goed. Oké, okay. en uh, ja, het gaf me ook hoop dat ze aangaven dat het steeds beter ging. Dat kunnen ze zien dan. Op de computer en zo, met mijn zuurstof en alles. Dat je Longen dan zelf die zuurstof moet uh, rijden, moet vasthouden. Dus uh, dat steeds minder zuurstof geven ze dan. En dan blijven het op niveau. En dan hoefde ik uh, niet meer te blijven daar. Ik denk, wauw, dat is mooi. Ik wist woensdag uh, al uh, dat ik donderdag naar huis mocht. Of uh, maandag al dat ik donderdag naar huis mocht. Dus ik was wel blij, natuurlijk. Maandag was dat ja. Ja, je mag morgen, huis misschien. Nou ja. En dat was eh, dat lekker. <laughs> ja. Zo. Ik heb altijd moeite met stoppen met roken, maar ja, ik heb nou een stok achter de deur. Het moet wel. Of meer wiet Of stoppen met roken, nou dan maar stoppen met roken. En het scheelt me een nou hoop geld, want het is potverdorie duur, man. Het roken, ja. Ongelooflijk, als je rond, rond de 20 euro per, per pakje betaald. Maar ja. Maar ik ben blij dat ik niet meer rook. Maar goed. Ja, ja, het is wat met die oorlog in uh, Iran. Amerika en Israël, jongen, jonge jonge. Ja, uh, Spanje die wou geen uh, Amerikanen, vroeg aan de Spanjaarden of ze een, een luchtmachtbasis uh, mochten gebruiken. Hebben ze geweigerd, nou is Trump boos op Spanje. Dan ga ik de handel stilleggen, bla Ja, dat kun je natuurlijk ook niet maken. Hè? Ze zijn er niet verplicht. Weet je, ze zullen er niks mee te maken hebben. Maar ja, ze zijn nou straks echt uh, serieus uh, de aangevallen, wij, hè? Europa. Ze spar je dan ook van we doen niet mee. Dat zijn wel maar goed. <lacht> maar ja, dat Trump gaat raken met al. Met, uh, Handel is natuurlijk ook niet netjes. Dus dat moet je gewoon niet doen. Joh. Je moet altijd diplomatiek blijven als politicus. En zeker als je een wereldleider bent. Ja joh. Ja die oorlogen, Je hoort er niet goed van. En ik hoop niet dat het. Uh, uh, allemaal gaat escaleren. En dat we een uh, hele wereld. oorlog hebben. Wat we niet hebben. Kijk dat die benzine duurder wordt. Vind ik minder erg. Als dat we oorlog krijgen. Ik bedoel, iedereen loopt te janken. mijn zin is deur dan. Nou, euh... <totstitie> het is ook niet leuk. Maar ik heb liever dat dan een bom op mijn huis. Dat schiet ook niet op. Ja, toch? Ik bedoel, eh... kom ik ziekenhuis. Uh... Nou, ik heb lucht en dan komt er ineens een kruisraket op mijn, op mijn ei. En ja, daar hebben we natuurlijk ook geen zin in. Hè? Geen oorlogen, in, jongens. Ze zouden alle wapenfabrieken moeten sluiten. Kunnen ze ook geen oorlog voeren. Ja. Geen ze mijn waterzakjes naar elkaar. Mijn hm? waterpistolen. Volgens misschien nog wel wat te lachen ook. Ik kan me nog goed herinneren op school. Maar twee jongens die krijgen ruzie bij elkaar. Dringen ze vechten in de klas. En die zat bovenop die andere jongen. En toen deed hij van. En toen begon die andere te lachen. Toen waren ze ineens weer vrienden. En ik dacht... nou. Hij moest erom lachen dat hij. Net deed alsof hij hem een zoen gaf. Maar ja, toen waren ze ineens niet boos. Maar ik denk, nou ja, goed. Zorg ervoor dat, dus dat hij. Uh... Oorlog, een soldaat die laat zijn die laat zijn kont zien en begint de vijand te lachen. Als ze wapens neergooien dat ze draaien leggen te kletsen. Als ze niet meer bijkomen. Ja jongens. Ja. Ja maar, dat ging maar zo makkelijk. <laughs> nou ja, maar goed zo Oorlog kent geen winnaars, Ze bestaat niet. Nou, de Turken waren niet blij hoor dat zij ze, dat ze, Turkije niet hebben beschouwd En gelukkig heeft Turkije artikel 5 niet ingezet. Turkije zegt zelf ook dat ze niet zijn aangevallen. Maar wat ik de mensen op het nieuws hoorde, is dat er een raket onderweg was. En dat is met de lucht, of met die Patriot, weet ik veel wat of een ding zodat ik het de lucht hadden uitgeschoten, dat de Turken er niet zo blij mee waren. Maar ja, kijk, Turkije en Iran, dat zijn nou niet echt vijanden van elkaar. Maar ze waren er niet blij mee, in de eerste instantie. Ja, ik weet niet of het verhaal klopt hoor, want er wordt zoveel gelogen. En dan zeggen ze weer dat er niet geschoten is. Nou, dat was het niet via het nieuws lezen geloof ik sowieso al niet. Ja, de nogste is allemaal fake nieuws. Nee, dat andere is fake nieuws. Hm? Plus dat je zelf ook kan nadenken, ja toch? Maar gewoon gewoon je gevoel, op je gevoel afgaan, op je intuïtie. Hm, vaak heeft die gelijk. Kijk, kan de, de, de, de, de, kijk het, de nieuwszenders kunnen ook... ook uh, misleid worden met, met vals nieuws dat het achteraf niet waar blijkt te zijn journalisten onderzoeken dat ook vaak of het wel klopt mits ze het zelf gezien hebben natuurlijk nep in Frankrijk Ja, dat ja, komt omdat we een NAVO-lid zijn, Cindy Maar ja, om het al. Uh... Je hebt er helemaal niks van, je, die oorlogen. Ja, en er heeft nog nooit iemand een oorlog gewonnen, dat kan niet. Je kan een oorlog niet winnen, niemand wint. Zowel de vijand als degene die zich verdedigt, die winnen niet. Want je hebt aan elke kant slachtoffers. En dan heb je, dan heb je ook geen winnaar. Een oorlog heeft alleen maar verliezers. Je kent geen winnaars. Je kan de strijd wel winnen. Maar je bent ook verliezer. Zo zie ik het tenminste. Ja, ja Dan zijn alle wapens op. En dan zeggen de Russen, zo jongens... Nou is Europa zo verzwakt. In de Amerikaanse wapens allemaal afgeschoten. En we ook niet wat China doet. China is in deze nog het slimst. Die had het lekker begaan. Zijn en nu wacht gewoon een kans op. En ik zal je vertellen: die heb geen oorlog nodig. Die zijn al de baas hier. Om hm? de bedrijven die ze overnemen. Je gaan geen ijsmilitaire te zeuren. Ja, mensen zien het niet, maar het is wel zo. Maar goed. Welk ja, hartstikke Het gaat om de centen, ja. Ja, dat is het, Tim, hè. Ook weer te bezuinigen hier in Nederland. En wie wordt er weer ontzien? De rijken. hebt ja, twee liberalen in, de, in het kabinet. VVD en D66, twee liberale partijen. Nou, liberalen zijn altijd voor de rijken. Nou, liberaal betekent niet liberaal vrij, vrij zijn, nee. We hebben het over een het liberalisme, het heeft niks met vrijheid te maken. Vrije markteconomie betekent dat. Liberalisme, een liberale partij is voor een vrije, voor de markteconomie, niet voor de arbeiders. Want liberaal heeft niks met vrijheid te maken zelf. Zoals wij dat verstaan. Ja. Vrije markteconomie, geld verdienen. Dat is het enige. Niet voor een sociaal land. Waar mensen uh, hun geld rond kunnen komen. We hebben betaalbaar uh, onderwijs, betaalbare uh, gezondheidszorg, betaalbaar. Uh, nou ja, van alles en nog wat. Nee hoor, daar zijn de liberalen niet van. Die willen alleen maar eh, ja. winsten, de beurzen, de banken, de oliemaatschappijen, noem maar op. Dat is liberalisme. Liberalisme betekent geen vrijheid. <coughs> vrijheid van handel bedoelen ze daarmee. Daarom is de VVD en D66 ook liberaal. En de mascotten schrijven, ik las ergens een bericht dat Trump tegen de Amerikaanse troepen heeft gezegd: dat ze vol moeten houden tot de terugkeer van Jezus. Wat zeer binnenkort zou zij moeten zijn, kijk die Amerikanen, die zijn zo gelovig als ik weet niet wat, hè? Die, die conservatieve Amerikanen. En eh, sommige mensen zien Amerika zelfs als de Antichrist, dat Trump de Antichrist is. Dat hij een tempel gaat bouwen waar nu die moskee op staat in, in Israël. We hebben een moskee gebouwd op de tempel van Salomo, koning Salomo. En de antichrist zal daar een tempel op bouwen. Dus ja, er staat al een moskee op. Nou, die moskee is niet die tempel waar de uh, dingen het over hebben. En dan zegt Trump straks dat hij de Heer Jezus is. Want ik ben heb dit en dat. Ja, je weet hoe dom mensen zijn, die kun je alles wijs maken. Ja, mensen die trappen overal in, stel het ze idioten. En ik weet zeker in Amerika zijn ze zo gek. <coughs> dan denken ze niet kritisch, zoals wij in Europa. Nee, daar lopen ze allemaal zo, maar met die Amerikaanse afval geloofden. Bij Jezus Christus dan gaat iedereen knielen en zeggen ze... Oh, hij is waarlijk opgestaan of zo, weet je. Maar, eh, nou, je weet het niet, hè? je weet het niet. Hè? zijn gek genoeg, die christenen in Amerika. Zo knettergek daar zo. Weet je, zijn ze rechts als de ziekte. En, eh, conservatief, nou, daar is Hitler, eh, die is jaloers op. Stel het je Magolen daar in Amerika, sorry dat ik het zeg, maar het is stel het je idioten wat daar woont, wat betreft rechts. Ja, ik ben blij dat ik uh, geen Amerikaan ben hoor. Ik zou er niet willen wonen, ik zou er niet eens op vakantie willen. Ik heb nooit zo van de Amerika gehouden. Overal voeren ze oorlog. Gaan we eens kijken vanaf de oprichting van de Verenigde Staten. Tot nu toe hebben we de allermeeste oorlogen gevoerd. Van alle landen, ook in de geschiedenis. Dus, dus ja, Amerika, Amerika. Ja, ook Amerika valt een keer in. Dat is het oude Rome. Ooit valt het. Natuurlijk, ja, ik hoop ook dat het fake nieuws is. Oh, je hebt er niks aan, weten om, om die rotzooi allemaal. Mensen geloven alles, joh. Als, als uh, in Europa zijn, ze wat dat betreft wel iets nuchter. Maar ja, dan stemmen ze weer ook uh, weer op rechts uh, dingen. Maar ik ook denk van daar zit ik niet op te wachten. Onze commandant zei vanochtend tijdens de briefing, zegt de mascotte, dat president Trump gezond is door Jezus. En zo een, zijn vuur. ...in Iran... ...aan het steken. Daardoor wordt... ...Archamadam begonnen... ...en keert Jezus deze wereld terug. Heb dat een... Uh, ...commandant ge gezegd? Een quote... ...van een van de manschappen... ...bloody hell. Waar huh. Archamaden begonnen... Nou, uh, sommige presidenten, dat hebben dingen ook een keer gedaan, die hebben dingen gedaan uh, om, om de profetie uit de Bijbel uh, uh, uit te voeren, hadden, uh, daar zat ze allemaal spanning in, neem die, die Zesdaagse oorlog uh, toen in Israël in de jaren 67, 1967, is ook in de Bijbel voorspeld, maar dat hebben ze gewoon expres gedaan. Om die profetie uit te laten komen. Ja, zo kan ik het ook. Zo kan ik ook wel. Eh. En legt er ook aan hoe interpreteer je het. Of hoe ze dat ook noemen. Zo'n... Eh, ja. Ja. Dan vergeet de klok uit. Dus is natuurlijk al een teke. Maar ja. Ja, maar zit je. Mooi schot, plan. Nou, maar moet even kijken hoor. Ja, dan worden ze... Ze stellen ja, ik we moesten altijd overal de Bijbel erbij halen, weet je. Amerikaanse commandanten prijzen Iranoorlog aan als godsplan bij hun troepen voelt verkeerd. Ja, ik Je kan niet alles luisteren om je een abonnement nemen. Onze commandant zei vanochtend tijdens een brief: in dat president Trump verzalfd is door Jezus. Om zo een seinvuur in Iran aan te steken. Daardoor wordt Armageddon begonnen en keert Jezus naar deze wereld terug. Het is een zin uit een klacht die prominent op de website staat van Military Religious. Freedom Foundation, Stichting Religieuze Vrijheid voor Militairen. De onderofficieren die deze melding heeft, Rama, voegt eraan toe dat de commandant zich volledig gesteund voelt door God. Nou, idioot. Slaat nergens op. Nou, ja, allemaal onzin. Da, da, dan zie je al dat het allemaal boezit is. Om ze we zichzelf even leren van God staat aan onze kant. Dat is helemaal niet zo. Weet je. Dat maken hun ervan? Dat hun dan Gods plan uitvoeren. Nou, dat zo zie je al dat het gewoon eh, helemaal niet klopt wat ze zeggen. Daar, weet je. Kijk, waar zijn de. Hm? Ja, dan komen ze met een excuus van ja, het is de wil voor God, hè. we gaan Europa bezetten, we pakken Groenland af, het mag voor God. Dan denken ze dat alles legitiem is, ja, maar zo zit het niet in elkaar. Hè. Maar Amerika zal uitvallen hoor. het land een derde wereldland dat betekent dan niks meer alles gaat veranderen Amerika stelt over 50 jaar niks meer voor dit land zal nog wel bestaan maar zal die macht niet meer hebben ik stel het niks voor. Niemand uh, is geïnteresseerd meer in Amerika dan. dat is een hele andere wereld worden. Hmm. En ik weet niet welk... En misschien wordt Afrika wel het machtigste land ter wereld. Nou, zou ook zo kunnen hoor. Waarom niet? Zou zo kunnen. Hmm, hmm, hmm. Een titel, ja. Ik kan het bericht niet verder lezen, ja. Nee, dat klopt. Dan moet je betalen. Moet je abonnement nemen. Nee, dat schiet niet op. Dat met de AD en de Telegraaf ook. Maar nou, ik lees wel eens nu. De nu lees ik wel eens. Het is gratis. Even kijken op de NOS website. Ja, op de televisie kijken. ik Kijk we eens naar RTL nieuws. SBS uh, nieuws. Afrikaanse zaak, ja, daar kijk ik niet uit. Het, uh, het is alleen in het Nederlandstalige nieuws, maar wel van diverse verse bronnen dan. En dat is altijd wel weer wel. Dus uh, ja. Zin er ik vraag altijd af. Wie voor een site betalen, ja, ja, mensen die betalen ervoor. Als dus je een abonnement, net als als je een papieren krant in de bus krijgt, dan krijg je dan het nieuws helemaal te lezen als je een abonnement hebt op een digitale krant. Dus ja, is het is wel goedkoper dan een papieren krant. Dat gaan we wel, wel. Mensen, straks ge... om 8 uur begint Sindri straks, tot 10 uur. Nou, uh, Sindri. Uh, van 10 tot 11 krijgen we Dirk. Met vanavond is er nog wat. Nou... Ja. Dirk hier. Ja, jongens. Het is toch nog gelukt om het te kunnen uitzenden. Ik ben blij, man. Ja, dat was er vorige week natuurlijk niet, hè? En uh, hij zou ik aan het opnemen, dus jullie kunnen het terugluisteren. Ja. En dan kan je doen op uh, radiola.nl. Daar kan je terug luisteren. Maar dan moet ik wel even een paar uurtjes wachten hoor. En dan moet ik hem nog uploaden naar uh, argif.org. En die plak ik dan weer op mijn eigen website. En hij zit ook nog op een andere site. Zit hij ook nog ergens... Uh, Achtergekomen. <laughs> dus uh, mijn buurvrouw heeft zelfs een abonnement voor als de bank vuil wordt. Dan kan ze even bellen komen ze hem schoonmaken. Maar daar betaalt ze dus elke maand voor. Ook als hij niet vies is, nou ja. Nou, ik maak hem zelf wel schoon hoor. Uh, anders heb ik ook nog een Ja, Komt elke week. En alles wat ik zelf kan, doe ik zelf hoor meestal wel, maar. Als je doe meester de wc, de douche, de vloer. Nou... Een om je bank. Waarom niet jongen? Dus als ze niet vies wordt, dan. Eh, mensen die verdienen er lekker aan, hoeven ze niks voor te doen. Mm hey -hmm. Zwaar toe. Oui, oui. Uh, Moskot, u uh, uh, gaat verder. Een schoonmaakabonnement voor banken, zaken in de vorm van een vlekgarantieservice, zoals bij bakken of Goossens wonen en Slapen, die u afsloot bij aankoop van een nieuw meubel. Hiermee kunt u 3 tot 5 jaar verzekerd. Van professionele rekening bij vlakken. De bestaande banken zijn gespecialiseerde reinigingsdiensten aan het huis. Het is gewoon geldmakersstation. Bonsoir, Cecile, zegt de mascotte. En Sienri, we vragen ons af waarom de hele wereld op de brink van oorlog staat. Bonsoir, Cecile, zegt Elisa françois ja. Cécile. oui, oui, ze is je een boodschap Du Ik du een du voor Ik spreek wijn. Ik spreek een een woordje Frans, hè. Trottoir, de paraplu, de portemonnaie. de portefeuille. Uh, de de is een voor de pub de oh, Ja, Een De marionese, de pop Ja, dat is ook Frans, wel. Bonjour Cécile. Windows 12 moet ook gaan werken, toch? Windows 12. Wel Windows 11, maar Windows 12. Dan kijk je weer nieuw. Windows 12, die bestaat dan er nog niet. nog Windows XP heb ik nog ergens. Windows XP, die was ook al goed, hoor. Bonsoir, je sans oublier die vestibule. Het is bijna tijd, lieve mensen. Demoravi, dankjewel. Nog twee minuten. En dan gaan we over naar. Synergy! ja ja. Dan gaan we naar Frankrijk, La France. Aha. Ja, mensen. We hebben nog een minuutje. En kijk. De kaart. mensen, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen... tot volgende week en veel plezier met Sindri en met Dirk straks. En tot uh, volgende week. Oi, oh, oi, oh, oi, oh, oh. doi, doi, bye, bye, schwaai, schwaai.